3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jurgen van den Berg en Diode de Graaf. Goedemiddag, allemaal. Wat wil Hero Brinkman toch met trots op Nederland? En wat is dat toch met voetballers en tatoeages? Maar nu eerst het NOS-nieuws met Dorald Meegens. De winst op de Europese beurzen loopt weer flink terug na een hogere opening vanochtend. Toen pluste de beurs bijna 2 Aan het begin van de middag was de winst geslonken. Toen stond de AIX nog 0,7 hoger. Dezelfde daling van de winst is te zien op andere beurzen in Europa. De Spaanse beurs noteert een plus van 1,5 procent na een opening van ruim 5 vanochtend. Zaterdag werd bekend dat Spanje tot 100 miljard euro mag lenen van de Europese noodfondsen... om de bankensector te redden. Ondanks die steun blijven beleggers bezorgd over de Spaanse situatie. Een aantal economen twijfelt of het nu aangekondigde pakket wel genoeg is. De kans dat een Nederlands bedrijf zijn rekeningen niet betaalt... is sinds de crisis niet zo groot geweest als nu, zegt onderzoeksbureau Graden dat de kredietwaardigheid van Nederlandse bedrijven in kaart brengt. Volgens het bureau is de kredietwaardigheid vooral gedaald... bij financiële instellingen, de voeding- en genotmiddelenbranche... en de zakelijke dienstverlening. Dat heeft volgens Graden ernstige gevolgen... voor het herstelvermogen van de Nederlandse economie. Een Maastrichtse koffieshop mag geen wiet verkopen zonder de wietpas. Dat heeft de kortgedingrechter vandaag besloten. De koffieshop Easygoing mag wel weer open. De eigenaar hield geen ledenlijst bij en verkocht wiet aan buitenlanders... omdat hij het weigeren van buitenlanders, buitenlanders discriminatie vindt. Burgemeester Hoes van Maastricht besloot daarop de koffieshop voor een maand te sluiten. Ook andere Maastrichtse koffieshops willen niet werken met de wietpas. Ze hebben daarom samen een bodemprocedure aangespannen. De pas werd op 1 mei ingevoerd in Limburg, Brabant en Zeeland. In de stad Dnepropetrovsk in Oekraïne... zijn negen mensen gewond geraakt door een ontploffing in een tram. De Oekraïnse autoriteiten spreken van een ongeluk. Een jager zou een tas met buskruid hebben laten vallen... waarna een explosie volgde. De negen gewonden hebben allemaal lichte brandwonden... zegt een gemeentewoordvoerder. Volgens hem is het heel normaal dat jagers met buskruid op zak lopen. Ze maken thuis zelf hun kogels. Eind april ontplofte er vier bommen in Dnepropetrovsk... Daarbij vielen zeker twintig gewonden. Twee van die ontploffingen waren bij tramhalters. Enkele mensen zijn toen opgepakt. Waarom ze de bommen hadden geplaatst is niet bekend. Twee Amerikaanse studenten van 21 hebben negen dagen vastgezeten in de wildernis in Nieuw-Zeeland. Ze maakten wandeltocht in een natuurgebied. Na een zware regenbui was een snelstromende rivier ontstaan die ze niet konden oversteken. Omdat het maar bleef regenen zaten ze negen dagen vast. De twee bleven relaxed, hadden de juiste spullen meegenomen, zeiden ze. Clearly we were pretty comfortable where we were and survived it no problem. We had all the right gear to get through it and have clean fresh water and stay warm and dry. De studenten leefden van koekjes, nootjes en wortels. Mazzeltje was dat ze elke dag in een warm waterbron konden zitten. Er was al een reddingsploeg onderweg, maar de studenten kwamen na negen dagen gewoon zelf terugwandelen. Rafael Nadal heeft voor de zevende keer in zijn carrière Roland Garros gewonnen. De Spaanse tennisser versloeg in de finale de Servië Djokovic in vier sets. De finale begon gistermiddag, maar werd onderbroken omdat het ging regenen. Nadal heeft het graveltoernooi in Parijs sinds 2005 bijna elk jaar gewonnen. Alleen in 2009 lukte hem dat niet. Het weer overwegend bewolkt en verspreid wat regen. Middagtemperatuur 19 graden. In de loop van de middag stevige buien met kans op onweer. Plaatselijk veel neerslag. Morgen veel bewolking en buien. De dagen daarna wat meer zon. Aan Verkeersinformatie. Er staan twee files. Eentje op de A15 Maasvlakte Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 2 kilometer. De Van Noordbrug is open geweest. Daardoor op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen de knopende Terbrechtseplein en Ridderkerk 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hallo Oranje supporters.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag allemaal. Ja, Hero Brinkman die gaat uh, praten over zijn uh, plannen met Trots op Nederland. Meneer Brinkman, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, die naam wordt het niet, hè, Trots op Nederland. Het wordt een hele nieuwe naam. Dat klopt. Wat wordt dat? Dat weten we nog niet. Dat is een gekke naam. Uh, we gaan <lacht> er zo meteen over doorpraten. Gaat Tweede Kamerlid voor de VVD, Janine Hennis Plasjaar... nu wel haar steun geven aan het afschaffen van de weigerambtenaar. Hier zijn Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Nog nooit eerder kwamen zoveel Polen naar Nederland als vorig jaar. Het waren er 19.000, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jan Latten van dat CBS, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het? Nou, het heeft alles te maken met uh, arbeidsmigratie. Dat voert echt wel de boventoon. Uh, sinds de toetreding uh, van Polen tot de EU is het uiteraard voor Polen aantrekkelijk geworden om in Nederland te werken. Je verdient hier meer. En uh, het uh, voorziet in een bepaalde vraag. Dus we zien stijgende aantallen, vooral werkenden vanuit Polen. En zijn dat uh, seizoenswerkers vooral? Uh, de aantallen, die 19.000 immigranten zijn in wezen geen seizoenwerkers. Dat zijn mensen die zich daadwerkelijk bij de gemeente inschrijven, omdat ze hier langere tijd wonen. Daarnaast zijn er nog mensen die hier misschien een aantal weken of maanden komen werken. Die schrijven zich vaak niet in, hoeven dat ook niet. En, en die, die zijn nog extra boven die 19.000. Ja. Maar die gaan ook weer terug, want ze zijn hier maar enkele weken. En kunnen we ook nog spreken van illegalen? Ik bedoel, is dit echt het, het aantal, die 19.000? Uh, 19.000 zijn de, de mensen die zich formeel inschrijven, die zich aan alle regels houden en, en hier wonen. Uh, er kunnen natuurlijk altijd mensen rondlopen, die, die, die, maar dat geldt niet voor Polen, dat geldt in het algemeen, die zich niet aan regels houden. Uh, dit zijn de mensen die zich hier extra komen inschrijven, 19.000 Polen in 2011. Ik begrijp dat dat een record is, sinds jaren, uh, ja. het vorige record geloof ik 1975 hè? Ja, dat was de onafhankelijkheid van Suriname. En toen hadden we in één jaar, daar gaat het om, hoeveel migranten uit één land kwamen er in één jaar. En dat was toen met 38.000 Surinamers ook een record. En zo hebben we in de geschiedenis van Nederland de afgelopen halve eeuw diverse jaren gehad met opvallende toestroom. Dus dat was Suriname 75 was tot nog toe de allergrootste en de afgelopen jaar 19.000 alleen uit Polen... Uh, staat op de tweede plaats. Ja. Even, even terug naar de Polen. Ik bedoel, er is natuurlijk een hoop gedoe geweest over dat, dat meldpunt ook, hè, van de PVV. En, en de vraag die veel mensen misschien zullen hebben is: van blijven ze nou ook echt in Nederland? U zegt een deel van hen wel. Ja, kijk, uiteraard, dat, dat kun je in de geschiedenis zien van, van, van de stromen die naar Nederland komen. Er zijn mensen die hebben een verhaal, een levensverhaal: die komen hier, die hebben een huis, die hebben een goede baan, krijgen misschien een Nederlands partner of kinderen die hier naar school gaan. En wat je ziet is na verloop van tijd dat ze hier zo gesetteld zijn. Dat ze het hier beter denken te hebben of wennen aan Nederland en hun eigen land ontwennen. Dat komt voor, dus we moeten erop rekenen dat een deel van. Alle immigranten die trouwens naar Nederland komen, een deel zal altijd hier blijven, zal hier ook sterven. En hoeveel Polen wonen er nu in Nederland? Op dit moment kunt u uitgaan van uh, uh, rond de 100.000 Polen wonen op dit moment in Nederland. Oh. Nou, uh, Polen worden steeds uh, sterker vertegenwoordigd in Nederland, kan je zeggen. Uh, hoe staat het eigenlijk met de herkomst van de andere migranten? Hebt u een soort top 5 of zo, of top 3? Nou, we hebben een top 10 gemaakt in 2011, voor 2011 en dan is heel duidelijk het verschil te zien met 10, 20 jaar geleden. Want in die top 10 staat inderdaad uh, Polen op 1, uh, daarna volgt uh, even nog Duitsland, maar heel snel voormalige Sovjet-Unie met 6000 immigranten, Bulgarije met 5000 India met 4000 op de tiende plaats, Turkije net ook nog op de negende tiende plaats, een gedeelde tiende plaats zou je kunnen zeggen. En Marokko komt helemaal niet meer in de top 10 voor. Die is, die is er helemaal uitgekukeld. Die is er uitgekukeld. Ja. Uh, maar je ziet, de stroom komt nu uit het... Oosten, waarbij ik zelf toch interessant vind India en China. Dat zijn behoorlijke aantallen op dit moment. Uh, hè. China 6.000, India 4.000 in één jaar tijd. En dat zijn toch, dan moet je even denken aan van die wiskits, van die ICT-mensen ja. die hier uh, komen helpen. Terwijl de economieën van zowel China als India ook goed gaan natuurlijk. Dus je zou denken dat daar ook nog genoeg werk is, maar ze komen dan toch voorlopig nog naar het westen. Nou, het is ook altijd een kwestie van wat verdien je. Je kunt ja. daar misschien een baan vinden, maar misschien verdien je hier een meervoudige. Ja, duidelijk. Dank u wel voor de cijfers. Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Maastrichtse koffieshop Easygoing mag weer open, maar moet de wietpas invoeren. Dat is de uitkomst van een kort geding van de eigenaar van de koffieshop tegen de gemeente Maastricht. De koffieshop weigerde de wietpas in te voeren... en werd daarom een maand gesloten door de burgemeester van Maastricht. Persrechter Esmee Heuts legt uit waarom de rechter dat besluit heeft genomen. Wat de voorzieningrechter heeft geoordeeld in de uitspraak die vandaag is gedaan... is dat er geen redenen zijn om het verzoek eh, toe te wijzen. Dus dat betekent dat eh, de argumenten zoals die eh, door de eigenaar van de koffieshop... zijn aangevoerd om in deze fase al af te zien van het gebruik van de wietpas... door de voorzieningenrechter euh, zijn ja, beoordeeld als niet-valide... om nu al een ingrijpen van de rechter... in het handelen van de burgemeester noodzakelijk te maken. En wat, wat waren die argumenten? De, um, er loopt op dit moment een bezwaarprocedure bij de burgemeester van Maastricht. Dat betekent dat de burgemeester opnieuw inhoudelijk gaat kijken... naar de argumenten zoals die door um, de eigenaar van de coffeeshop zijn aangevoerd. En um, in deze... Fase van het geding in de voorziening die aanhangig was gemaakt, moet er sprake zijn van een zogenaamd spoedeisend belang. He, dus er moet voorkomen worden bijvoorbeeld dat er een nadeel wordt geleden door de verzoeker en de voorzieningrechter is van oordeel dat op dit moment daar geen sprake van is, zodat er geen reden is om nu in te grijpen. Ja, de koffieshop vindt onder andere dat, dat er sprake is van uh, discriminatie, omdat alleen ja. Nederlandse ingezetenen wiet mogen kopen. Wat wordt er dan van dat argument gevonden? Wat vindt de rechter daarvan? De rechter heeft um, zeg maar de principiële elementen um, die door eh, de verzoeker, door de eigenaar zijn aangevoerd... nog niet allesomvattend besproken... omdat de procedure eh, die nu aanhangig was zich daar niet voor leent. De voorzieningenrechter heeft wel geoordeeld... dat eh, als dat op dit moment geen sprake is... van een zogenaamd evident onrechtmatig besluit... en in eh, gewone mensentaal eh, vertaald... betekent dat dat de onrechtmatigheid er niet van afdruipt... Dus dat het niet zo evident eh, discriminerend is, dat er nu al reden is om te moeten ingrijpen. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds, de Radio 1 Sportzomer van 2012. Put our son to bed Then he started to cry Though he didn't know why And I said I thought we'd never get through. I even couldn't hear my cries. I was lying. Greenfield en Cook, beter bekend als Greenfield en Cook met easy boy. Hij was de man die binnen de PVV zijn eigen geluid liet horen. Hij liet zich uh, niet door Geert Wilders de mond snoeren. Wij van de media vonden dat altijd best aardig. Uh, toen besloot hij uh, begin dit jaar uit de fractie van de PVV te stappen... en op eigen titel verder te gaan. Hero Brinkman, nog een keer goedemiddag. Goedemiddag. Mooi dat u er bent in de Radio 1 Sportzomer. Uh, straks gaan we praten over die uh, aangekondigde samenwerking... met Trots op Nederland. Maar eerst toch even terug naar dat vertrek bij de PVV. Uh, dus, uh, droomt u daar nog wel eens over? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Maar het moment staat u nog wel helder voor de geest, toch? Ja, dat wel. Ja, ja. Ja. Het is uh, de beste beslissing die ik ooit in mijn politieke carrière gemaakt heb. Want u hebt wel gezegd, toen herinner ik me de eerste dagen, dat dat, uh, nou ja, dat het best lastig was. En dan loop je dan als lonely boy door Den Haag. Uh, maar daar is niks meer van over, begrijp ik. Nee, ik heb uh, ondertussen uh, ontzettend veel mensen achter me die, uh, die me ook gewoon vrijwillig elke dag bijstaan. En uh, ik heb gelukkig ook twee mensen van de fractie, uh, die zijn met mij meegegaan. Die, uh, die hebben voor mij gekozen om voor mij te blijven werken. En uh, ja, daar ben ik ontzettend tevreden over. Hebt u nog contact eigenlijk met uw oud uh, collega's dan? Daar doe ik geen uitlating over. Waarom niet? Omdat uh, dat niemand wat aangaat. Nou ja, u zei toen ook dat u een sms'je van Geert Wilders had ontvangen nadat ja, u de breuk had bekendgemaakt. Ja. Dus ik, ik denk, dan is er misschien nog wel sms-contact of zo. <kwijnt> maar nogmaals, daar doe ik geen uitlating over. U zegt uh, dat het de beste beslissing uit uw carrière is geweest. Wist u ja. dat meteen al? Of is dat iets wat het afgelopen half jaar duidelijk is geworden? Nou ja, kijk. Uh, uh, ik wist dat, er uh, mocht ik uh, blijven bij de PVV... dat er ook daadwerkelijk iets, iets, iets moest veranderen. En dat wist ik natuurlijk al ruim twee jaar. Uh, dat is ook de reden waarom ik uh, twee, ruim twee jaar geleden... Uh, ook mijn eigen campagne ben begonnen... tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer... En, ja, toen uiteindelijk bleek uh, dat uh, na die verkiezingen in een nieuwe fractie... Uh, dat het ook allemaal wel heel erg moeilijk werd om daar ook uh, de meerderheid uh, voor te krijgen. En uiteindelijk zelfs nog meer medestanders uh, te creëren. Ja, toen had ik wel het idee van, nou, dit gaat uh, waarschijnlijk in de toekomst een keer fout. Waren die, waren die er eigenlijk wel, die medestanders? Ja, in het begin had ik medestanders en ik had de stille hoop... Dat, uh, dat, dat, dat dat zou uitbreiden... nadat men langer in die fractie zou zitten... en men zelf aan het lijven zou ondervinden... Uh, dat, dat je echt naar openheid en transparantie moet gaan... omdat het anders gewoon een onwerkbare situatie uh, mm. wordt gecreëerd... Um, ja, had ik gehoopt dat er meerdere mensen uh, zo moedig zouden zijn om met mij mee te gaan. Maar ik... het tegendeel is juist gebe gebeurd. Is dat ook de reden waarom u nu niet wil zeggen of er nog contact is met oud-PVV'ers? Want uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat die misschien straks rond de verkiezingen wel aan uw kant willen staan. en, en misschien wel op uw lijst terechtkomen. Nou, ja, dat klopt, ja. U wilt ze niet in de problemen brengen. Dat is inderdaad correct. Ah, oké. Okay. Ja. En, en met Geert zelf? Geen contact. Dat, dat weten we zeker dat hij niet op uw lijst gaat staan. <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Um, nee. Uh, nee, ik heb uh, geen contact met uh, Geert uh, daarna gehad. We hebben de afspraak gemaakt dat we, uh, dat we nog een keer met elkaar een bak koffie gaan drinken. Dat gaan we ook zeker doen, maar uh, ik vermoed dat het na de verkiezingen zal zijn. Ja, ja. Is het ook zo dat, zij, dat daar vanuit de PVV zelf op aangedrongen is... om geen contact met Brinkman meer te hebben, denkt u? Um, ik heb wel uh, die geluiden gehoord, inderdaad. Afgelopen zaterdag kondigde u een, een samenwerking hè, met Trots op Nederland aan. Wat, wat zoekt u in die partij? Nou, dat is niet zo moeilijk. Kijk, uh, inhoudelijk staan wij buitengewoon uh, dicht bij elkaar. Uh, de, het programma van, van Trots op Nederland en die van de OPP... die raakt elkaar op vele vlakken. Uh, uh, ik vind ook dat uh, er een, een groot gapend gat op rechts is in, uh, in, uh, in de Tweede Kamer. En daarin moet je gezamenlijk volgens mij de schouders onderzetten... om dat gat te gaan vullen. En daarbij komt, kijk, uh, nationaal heeft trots helaas uh, niet iets gepresteerd. Maar uh, decentraal, op gemeentelijk niveau... hebben ze natuurlijk twee jaar geleden een gigantische overwinning geboekt... Uh, in, uh, in, uh, vele, in vele steden door in totaal, ik meen zelfs 60 gemeenteraadsleden binnen te halen. En dat is natuurlijk een ongelooflijke prestatie. Het is ook een partij die, uh, die, uh, van, uh, die zeer uh, gestructureerd is op vrijwilligers... Um, die uh, buitengewoon actief zijn, uh, die ook op de lokale politiek... in, in vele steden uh, heel goed hun steentje bijdragen. Daar, zijn, daar staan ze ook om bekend. Dat onderschatten we en dat, dat, dat, zou, dat, dat leest Nederland niet, maar dat is wel een feit. En uh, dat zijn allemaal zeer belangrijke uh, facetten in zo'n partij... die ik natuurlijk met de OBP van twee maanden oud absoluut niet heb. En uh, ja, als je daarin samen de krachten kunt bundelen... Uh, ja, dat zou ontzettend mooi zijn. Maar toch zei u in het begin, we gaan die naam niet gebruiken. Nee, omdat ik weet dat in de nationale politiek... Uh, Trotsen die goed gedaan heeft, daar een aantal foutjes heeft gemaakt. Uh, daar ook uh, is op afgerekend, uh, en door de media... en door uiteindelijk ook te kiezen... doordat er geen enkele zetel in de Tweede Kamer is behaald. En ik wil gewoon niet uh, het debat aangaan met, uh, met uh, die historie... Um, en ik ben ontzettend blij dat, uh, dat de Algemene Ledenvergadering... van Trots afgelopen zaterdag de moed heeft gehad. En dat is echt heel erg moedig om inderdaad daar, wat betreft de landelijke politiek... een streep onder te trekken en de schouders eronder te zetten... en te gaan voor echt een nieuwe periode... waarin rechts-Nederland, in mijn beleving... Een, een ontzettende goede nieuwe partij gaat krijgen... waar we uh, hopelijk hoge ogen gaan gooien met de verkiezingen. Hebt u er lang over moeten nadenken? Omdat ik me ook kan voorstellen, u zegt het zelf... landelijk uh, is die partij uh, mislukt, een moeilijk verleden. Hebt u er lang over na moeten denken om daarmee geassocieerd te worden? Nou, dat is nou juist het mooie. Ik word daar uh, niet meer mee geassocieerd. U gaat mij uh, daar nu naar vragen, maar ik neem er zo voor... dat het de komende weken niet elke dag zal gebeuren. Want het zou een beetje dom zijn van de media. Uh, dat zal niet gebeuren, omdat wij namelijk met een nieuwe naam... voor een nieuwe partij komen. Wij gaan echt fuseren de OBP... Uh, uh, uh, die zal het niet worden. Dat wordt ook niet, zal het niet worden. Nee, nee, nee. We gaan gewoon met een compleet nieuwe naam uh, uh, komen... die uh, refereert aan dat waar we voor staan. Aan, aan, aan een liberaal Nederland, maar ook een echt liberaal Nederland... die, uh, die ook uh, echt, echt iets wil doen aan die ongelooflijke grote overheid. Uh, en, en, die, uh, en die was voor, uh, voor, voor al die keihard werkende burgers... die MKB en die ZZP'ers, die gewoon zwaar gepakt worden... Uh, door ook, uh, ook het laatste Koenhoesakkoord... en ook het Katshuisakkoord waar de PVV nog bij zat. Met andere woorden, uh, er is een ongelooflijk groot gapend gat uh, op rechts. Ik heb het al eerder gezegd, de PVV die is niet rechts financieel-economisch. Die is net zo links als de SP. Die kan beter gaan fuseren met de SP. En de VVD heeft haar kiezers, haar achterbanden... De, het traditioneel de ondernemers gewoon finaal uh, laten vallen. Mm. En, uh, uh, en dat gaan wij absoluut niet ja. doen. Hebt u eigenlijk met, de, met de VVD ook nog gesproken? Ik praat elke dag uh, met vele mensen in de politiek en ook, uh, ook met de VVD. Ja, nee, maar ik snap waar, waar die vraag over gaat, want dat werd toen ook wel gesuggereerd toen u opstapte bij de Pvv. Oh, die gaat uh, aansluiting zoeken bij de VVD. Ja, maar op, op suggestieve vragen daar stel ik nooit antwoorden, daar geef ik nooit antwoorden op. Nee, maar goed, u, uh, u, u, praat, wel, u praat Ik heb, met, ik VVD, niet maar niet ik hier heb met niemand gesproken over een uh, overgang naar de VVD. En uh, uh, and, uh, and verder praat ik met iedereen. Ik heb uh, goeie, goed contact met uh, vele mensen in de Tweede Kamer. Nee, maar u hebt dat nooit ook zelf geambieerd uh, Nee. Om naar de VVD over te stappen? Nee. nee. De, kant, de kant die u nu opgaat, is dat een kant die u een half jaar geleden voor ogen had? Een half jaar geleden? Uh, nee, een half jaar geleden had ik echt nog uh, uh, de hoop dat het uh, met de PVV goed zou komen. Uh, ik, uh, en ik, toen u ik uit die partij weer... stapte, had u toen uh, het idee... dit zou wel eens iets kunnen worden? Of, of, of hebt u daar ja, niet ik over wist, nagedacht? Ik, ik wist gewoon dat er ook bij de aanhang van de, van de PVV... maar ook vice versa bij de aanhang van de VVD... vele mensen waren die aan de ene kant uh, bij de PVV zaten... maar Geert toch uh, te eenzijdig uh, gericht vonden. Uh, te rabiaat af en toe. En aan de andere kant VVD'ers maar ook elders uh, van, van andere partijen, mensen zaten... die uh, weliswaar de lijn uh, goed konden volgen... maar die, uh, die, die afgeschrikt waren door de woorden van, uh, van, de, van de PVV. En kijk, het polenmeldpunt. is precies dat punt wa uh, wat, wat, wat daarbij kenmerkend is... namelijk weer het wegzetten van een groep mensen... Uh, waar, waarmee inderdaad ook, ook, ook daadwerkelijk problemen zijn met Oost-Europeanen. Die zijn er ook in Nederland, maar dat is natuurlijk lang niet op die schaal... Uh, waarvan de, de Polen uh, hier, uh, hier in Nederland al zijn met zo'n 100.000 man. En, uh, en daar komt nog bij, je kunt uh, wat dat betreft arbeidsmigranten... niet vergelijken met criminelen. Mensen die hier gewoon een, een kostje komen verdienen... die gebruik maken van de regels die er gewoon zijn... ook mede dankzij ons allemaal en uh, die daar gebruik van maken... die kun je niet wegzetten als criminelen... door ze gezamenlijk te benoemen in één polen meldpunt. Daar ben ik ja. gewoon echt valikant op tegen. Wat vond u eigenlijk van die cijfers die het CBS net presenteerde? Ja, ik denk toch wel dat dat een groot probleem gaat vormen... als wij niet de integratie van die mensen... Uh, helder gereguleerd kunnen krijgen. Uh, wij moeten uh, ook in de buurten waarin uh, Oost-Europianen veel leven... En, en overlast veroorzaken... moet de overheid gewoon keihard optreden. Want anders gaat dat... Uh, weer opnieuw een, een etterende wond worden... die verder, uh, verder gaat, uh, gaat uitgroeien. Uh, en dat moeten we niet hebben. Dus het is, nu is, is het tijd... om, dat, om, om daar op die integratievraagstukken... Uh, uh, keihard op in te breken. Ja. Uh, u blijft er even bij, hè? nog uh, dit uur. Uh, Heer Brinkman bezig dus met, uh, met die nieuwe partij... waarvoor we de naam nog steeds moeten raden. Uh, dat horen we voorlopig <lacht> nog niet in ieder geval van hem. Dat ah, weet ik nog niet. Uh, wij, hij weet het zelf <lacht> nog niet eens. Oh, is het... nee, dat, dat was het toch, zei u net? <lacht> oh, dat was het al. Nou, ik vind ja. het ook goed. Nee, nee, en, nee, nog één vraag dan van mijn kant. Uh, komt Rita Verdonk op die lijst te staan? Nee. Dat is zeker. Ja. Zelfs niet als lijstduur bijvoorbeeld. Nee. Zij wil gewoon niet terug in de politiek. Zij komt niet op de lijst te nee. staan. Hartelijk dank voor het gesprek hier op Brinkbond. Graag gedaan. Voetballers en tattoos. David Beckham was uh, de eerste die zich uitgebreid liet tatoeëren. En wie naar de wedstrijden op het EK kijkt moet toch ook vaststellen dat hij een uh, trend heeft gezet. Er is vrijwel geen voetballer meer te vinden die niet een tattoo heeft. Dat weer de Morrison Schiefmacher. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, was Beckham echt de man die uh, de trend heeft gezet? Ja, hij was wel een van de eersten die zeg maar een soort van helemaal vol liet tatoeëren. Dus de armen vol. Ja. Iedereen heeft van tatoeë, maar hij was een van de eersten die zich vol liet vol tatoeëren. En dan had hij ook nog, hij heeft allemaal wolkjes en engeltjes en dat soort dingen. En dat is echt een beetje de typische voetbal. Ja, want het is heel snel gegaan en dat is dus populair onder voetballers. Wolkjes. Nou, als je goed kijkt zie je bijna wel bijna elke voetballer een soort van black and grey, dus zwart-wit tattoo, een hele sleeve met engelen, wolken, zonnestralen en dat soort gebeurtenissen allemaal hebben. Ja, zit jij zo gewoon naar het EK te kijken? Echt volledig gefocust op de tattoos? Nee, ik ben een supergroot voetbalfan, dus ik kijk gewoon naar de voetbal. Oké. Heel goed, net ja. als wij dus gewoon. Ja. Um, uh, even kijken, de, de, de, de populaire dingen bij voetballers, hè, de dingen die je voorbij ziet komen. Nou, zoals je zegt, ik kijk ook voornamelijk naar het voetbal, dus ik moet heel even goed nadenken over wat ik daar allemaal voorbij zie komen. Maar teksten, ja. teksten zie ik wel eens. Teksten, ja. Dat, dat, allemaal lettering, dus namen van hun kinderen, vrouw of Latijnse teksten, dat soort dingen. Dat hoort ook allemaal een beetje, dat past een beetje bij dat... Die wolken en die engelen, zoals ik al zei... want David Beckham heeft ook allemaal gewoon namen en teksten en weet ik veel wat. Er zijn ja. ook veel schrijffouten voorbij komen. Nee, maar je ziet het ook amper. Je ziet niet goed wat ze allemaal hebben. Want het is allemaal zo fijn en, en zacht gezet... Dat, dat je het van een afstand helemaal niet meer ziet. Nou, die, uh, die foto van Jolanda, uh, Jolanta op, op de Westlies buik... die kan je toch wel goed zien, hoor. Die heb ik... Ik heb het niet, die heb ik niet gezien, denk ik. Ik ook niet. Ja, hij, heeft, hij heeft een tattoo van Jolant op zijn buik gezet. Ja, nee, ik ja, weet het wel, maar ik heb hem heeft, niet gezien. Ik heb niet echt op internet Wesley Snyder tattoo Jolante ingetypt oh, oh, okay. om dat op te zoeken. Nou, moet je maar eens doen, want ik weet niet wie hem gemaakt heeft. Maar, maar. Het komt ook wel echt helemaal vol te staan, heb ik het idee. Hè. Het is niet meer eentje en dan is het uh, voldoende. Ja. Ja. Allemaal, ze zitten allemaal helemaal onder. Ja. Maar zij maken ook natuurlijk geld. Dus je hoeft niet een soort van bank te zijn... dat je niet aangenomen wordt omdat je een aantal tattoos hebt. Nee, precies. Uh, het is heel snel gegaan. Is het, is het, is het zo trendgevoelig, tattoos hebben? Uh, nou, kijk... Uh... Het, het gaat wat sneller inderdaad door, door alle muzikanten en alle voetballers en zo die zich onder laten tatoeëren. Ja. Ik bedoel, het, is een soort van, het zijn een soort van uithangbord voor ons allemaal. Ja. Dus ja, iedereen komt nu binnen met een plaatje van Gregory van der Weel of met Beckham en zegt ik wil zoiets. Dat wou ik net zeggen, ze komen dus <lacht> inderdaad met die plaatjes binnen. Ze komen, en dan komen ze inderdaad allemaal als ze zeggen ja ik wil een, een wolkje met een engeltje. En dan hebben ze geen plaatje bijvoorbeeld bij zich en oh eh, je wilt zeker zoiets als Gregory Van Der Wiel of Beckham. <laughs> ja inderdaad hoe je het zegt. Maar dat zijn de twee namen die het meest genoemd worden. Dat zijn de twee namen die het meest genoemd worden want Gregory Van Der Wiel heeft een soort van hij heeft ook een, een, een, een mouw vol met wolkjes en sterren en tekst en, en weet ik veel wat. Ja, je hebt net gezegd dat je er niet naar kijkt omdat je gewoon uh, voetballiefhebster bent, maar heb je wel gezien welke, welke tattoo vind jij nou mooi? Uh, ik, vind, ik vind Heitinga zijn tattoo's mooi. Nee, Heitinga? Nee, die bedoel ik helemaal niet. Jawel, die bedoel ik wel. Ja, Johnny Heitinga, ja? Ja. ja. En wat Want hij, heeft, hij heeft een paar zwarte balken op zijn onderarm. En dan heeft hij op zijn bovenarm, aan de binnenkant, heeft hij een groot zwart kruis. En ik vind. Die tattoo's kan je zien, ja. je ziet ze gewoon, ze vallen op. Dus het zijn hele simpele tattoos, eigenlijk helemaal niks aan. Maar je ziet ze, als je 500 meter verderop staat, zie je gewoon wat hij heeft. En dat is gewoon, dat, vindt, dat ziet er prachtig uit. Maar denk je ook dat het intimiderend kan zijn? Denk je dat het zo werkt? Uh, uh, ja, nou, in, in, waar het een beetje vandaan komt, is de Marquise eilanden, Tahiti, Samoa. Daar, daar zijn die tattoos wel een beetje een soort van gemaakt om om mensen af te schrikken en dat soort dingen. Want, dan, want dat hele zwarte balken en dat soort dingen, dat komt daar allemaal vandaan. En dat hebben ze, vroeger hadden ze dan, als ze de warriors hadden dan op de binnenkant van hun bovenarm, hadden ze twee grote zwarte cirkels. Het waren dan ogen. En als jij dan met iemand aan het vechten was, dan deed je je arm omhoog. En dan keek die man in, je ogen, in die ogen. En dan was je afgeleid en dan kon je hem een stonk geven of weet ik wat ze deden. Intimideren. Zo worden we dus. Europees kampioen. Zo worden we dus Europees dat kampioen. Dat kunnen we allemaal hebben, alle voetballers. Ah, ja. we, <laughs> ik, toch, ik ga toch een beetje anders kijken naar uh, Engeland-Frankrijk vanavond. Dankjewel, Morrison Schiefmacher. Yes, graag gedaan, doei doe. Hij heeft het laatste nieuws op zijn arm getatoeëerd. Hier is Dorald Megens. Dit is Radio 1. Bouwbedrijf BAM gaat werknemers ontslaan. Het bedrijf heeft veel last van de crisis. Banen verdwijnen bij BAM Civiel. Die afdeling bouwt kantoren, winkels, ziekenhuizen en scholen. Hoeveel mensen worden ontslagen is niet duidelijk. Bij BAM Civiel werken nu zo'n 800 mensen. In Raamsdomsveer is een fietser van 64 omgekomen door een aanrijding met een vrachtwagen. man werd geraakt door een zogeheten stempel. Die wordt gebruikt om de vrachtwagen te stabiliseren tijdens het parkeren. De truck was weggereden terwijl een van die stempels nog uitgeschoven was. Later bleek dat ook een meisje van 15 was geraakt door die stempel. De chauffeur van de truck is aangehouden. Voetbalbond UEFA heeft de burgemeesters van de speelsteden in Polen en Oekraïne nog eens gevraagd op te treden tegen racistische uitingen. Aanleiding waren de oerwoudgeluiden die sommige toeschouwers maakten tijdens een training van het Nederlands elftal in Krakau. In een brief stelt UEFA al meer voor om meer politie in te zetten tijdens die trainingen. En Agnes Jongerius vertrekt op 23 juni als voorzitter van de FNV. Die dag wordt de nieuwe vakbeweging opgericht, opvolger van de FNV. Minister Kamp hoopt met de opvolger net zo constructief... te kunnen samenwerken als met Jongerius. De minister omschrijft Jongerius als een vrouw die altijd haar mannetje staat. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staat file op de A10 de zuid richting Amersfoort... tussen Ostorp en Rij 3 kilometer. De rechte reishok is dicht. Op de A15 Maasvlakte Rotterdam. Tussen Avrid Briele en Spijkenissen 5 kilometer. Verderop bij Pernis nog 2. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort... bij de Avrid den 2 kilometer. Daar is de rechte reishok dichter. staat een vrachtwagen stil. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden via Hilversum. Dit is de Radio 1 Sportzomer. VVD Tweede Kamerlid Janine Hennis Plas gaat zometeen over haar standpunt ten aanzien van de weigerambtenaar. Is dat veranderd intussen? En de Nederlandse DJ Mr. Polska, die speciaal voor de Sportzomer verslag doet vanuit Polen. Langs de takken van de bom, plus de wind zien snaffen liet. Over alles wat verbijgen. over wat er komt, giet. Ik stole na te lusten, zonder weemoed, zonder spiet. Want wat best is, dat is west. En wat er komt, dat weet die niet. Alles kan ja, alles kan ja, alles kan. Of het ook gebeurde, giet dat, lichter. Maar hij niet aanleggen en mikken. En dan schiet hij aan nooit raak. Tuurlijk kun je nog zitten. En is het je dag even niet. Maar wat best is, dat is West. En wat er komt dat weet je niet. Alles kan ja, alles kan ja.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 Onmiskenbaar oh, het geluid van Daniel Loeus, dat was alles kan ja. De Radio 1 Sportzonen. Polen meldt zich. Mijn naam is Mr. Polska. Deze dag heb ik een miljoen vrienden. Ik dateer, ik ben jarig elke dag. Hier is Mr. Polska. Mr. Polska, Polska, Polska. In Polen houdt de muzikant Mr. Polska speciaal voor ons een dagboek bij. Wat ziet hij? Hoe beleven de Polen het EK 2012? DJ Polska, de naam van het al. Hij is geboren in Polen en ging terug naar zijn geboortestreek. We, we zijn, ik denk, een 50 kilometer verwijderd van Torun. Dat is mijn uh, geboorteplaats. Ik ben daar geboren en... Uh, mijn derde ben ik vertrokken met mijn moeder naar Nederland. Maar tot die tijd heeft eigenlijk mijn moeder samen met mijn buurvrouw mij opgevoed, Omdat mijn moeder alleenstaand was en eigenlijk aan het werken was. In de loop van al die jaren zijn we, zijn we, zo, zijn we eigenlijk een soort van familie geworden. Ook al uh, hebben we niet hetzelfde bloed. Maar voelt het eigenlijk nog meer familie dan de andere familie die ik hier heb. En, uh, ik ben heel erg verbonden met hun. Ik ben ook heel erg blij om... Uh, om hen zo weer te zien. Polen staat daar ook wel bekend, omdat als er iemand in een bepaalde sport goed aan het presteren is, dat heel het land gelijk into die sport is en achter diegene staat. Er bestaan wel een aantal misverstanden over Polen. En dat is dat het dat, dat eigenlijk alleen maar mensen zijn die uh, zuipen en een uh, beetje uh, aan uh, uh, criminele activiteiten. Wat je veel in Nederland in de kranten ziet. Maar uh, als je hier eigenlijk uh, in Polen bent en kennis maakt met het land en de mensen. Zie je eigenlijk dat het hele eerlijke mensen zijn die gewoon hard werken. En uh, heel erg dankbaar kunnen zijn en willen zijn voor wat ze, wat ze hebben. We zijn hier in Polen en um, je kan zien dat het EK heel erg speelt hier en dat iedereen uh, heel erg trots is dat het hier georganiseerd wordt en dat Polen ook weer eindelijk meedoet. Want uh, je ziet overal uh, op elke auto uh, Poolse vlaggetjes op, de, op, de, op de, uh, de zijspiegels, een soort van Poolse onderbroekjes over de zijspiegels heen. En uh, het is mooi om te zien dat het hier zo speelt en dat iedereen zo trots is. Ik ben altijd wel heel erg blij om hier terug te komen en uh, ik denk ook altijd wel dat als ik uh, al, al het wilde achter me heb gelaten in Nederland en alles heb gedaan uh, wat ik van plan ben, dat ik ook wel uh, als oude man terugkom hier naar Polen om uh, in de kroeg uh, sterke verhalen op te hangen over het leven in Nederland en hier gewoon een mooi stuk grond te kopen en een huisje op neer te zetten waar ik in de tuin uh, mijn eigen groenten kan verbouwen. Misschien ook nog uh, stiekem één koe die een beetje melk uh, kan geven. Nou, dit was mijn verslagje voor uh, Radio 1 uh, Sportzomer vanuit Polen, Mr. Polska. Morgen gaan we lekker naar uh, Polen-Rusland. Clash of the Titans. Een soort van Nederland, Duitsland, maar dan in het Oostblok. En uh, tot morgen. Sjama. De Clash of the Titans. Daar is Mr. Polska bij. Voor het weekend besloot het kabinet om de positie van de gewetensbezwaarde ambtenaar... beter bekend als de weigerambtenaar, ongemoeid te laten. In november stemde de VVD... Uh onderdruk van CDA en SGP tegen de motie die een eind wilde maken aan deze praktijk. En een beetje het boegbeeld van de VVD toen we zien haar allemaal nog zitten in de bankjes... met uh, een enorme afkeer dat ze dat moest doen, uh, was Janine Hennis Plasgaard. En nu staat die zaak opnieuw op de politieke agenda. En we vragen ons af, volgt uh, Hennis nu wel haard? Goedemiddag. Goedemiddag. Het kabinet heeft besloten om niets meer te doen aan de weigerambtenaar. Is dat eigenlijk terecht? Nou, ik snap het wel een beetje, want het kabinet is uh, demissionair. En CDA en VVD uh, hebben een ander standpunt in deze. Dus dan wordt het moeilijk schakelen. Dus ze laten het nu aan de Kamer over. Ja, je moet misschien na de verkiezingen toch weer met elkaar verder hierover, hè? Ja, maar dan maak je het zelf wel heel erg moeilijk. Want um, je kunt moeilijk vooruitlopen op de verkiezingen. Wat de kiezer gaat doen op 12 september. De mogelijke formatie, de partijen die daarbij betrokken zijn. Dus het is nu wel even nadenken over wat is het standpunt van de VVD. Um, en wat is het standpunt van het CDA? Wat is de status van het kabinet? En zo handelt het kabinet uh, vervolgens ook. Ja. Maar dat gaat even los van fracties die natuurlijk in een politieke context... gewoon in de Tweede Kamer kunnen opereren. Maar er komen verkiezingen aan. en Wat is het standpunt van de VVD dan nu? Hallo? Hallo? Ja, ja u viel nee. helemaal weg. Ja, niet doen of u mij nu ineens hoort als ik een kritische <lacht> vraag stel. Nee, maar u valt helemaal weg, dus het is voor mij heel lastig. Vertel nou, dat verder. Ik zit hier gewoon netjes op een stoel, maar uh, nee, we gaan daar even wat aan proberen te doen. Nee, ik vroeg me af, uh, er komen natuurlijk nu verkiezingen aan, dus wat is het standpunt van de VVD dan? Waar kunnen we u aan houden na de verkiezingen? Het standpunt van de VVD was uh, en is en blijft dat wij tegen de gewetensbezwaarde ambtenaar zijn. Dat kan geen verrassing zijn, want dat heb ik ook in november namens de fractie zo verwoord. Wij stemden toen um, voor een pas op de plaats, maar dat betekent natuurlijk niet dat je daarmee ineens je standpunt inruilt. Dat was ten behoeve van de stabiliteit in de coalitie en ook meerderheid in de Eerste Kamer. Dat was belangrijker? Uh, nee, dat was geen, niet belangrijker. Hou eens op, zeg. Zo, zo, zo simpel werkt het nou, allemaal zo wordt, niet. Zo wordt het in homokringen wel uitgelegd, hoor. Ja, maar dat is. ik heb ook mijn uiterste best gedaan om het wel uit te leggen. Daar ben ik tot op de dag van vandaag mee bezig. Ik praat het dus ook helemaal niet goed. Het was voor de hele fractie een moeilijk moment. Ik trok veel vuur omdat ik woordvoerder was. Dat is logisch. Maar we hebben ook gezegd, we ruilen ons standpunt echt... We zijn en blijven tegen die gewetensbezwaarde ambtenaar. En bij de eerstvolgende mogelijkheid hopen wij het standpunt wel degelijk te verzilveren. Ja. GroenLinks kamerlid Ineke Vergent, die zich ook hier heel druk mee heeft gehouden. die kondigt aan dat ze wil doorpakken hè, om de weigerambtenaar te laten verdwijnen. Gaat u dat dan wel steunen? Nou ja, wat ik heb begrepen is dat Ineke van Gent morgen uh, al een vraag heeft uh, ingediend... of aangevraagd met minister Spies. Uh, dan zal ik uh, namens de VVD ons standpunt ook duidelijk maken. En vervolgens is het natuurlijk even, even uh, de koers bepalen in de Kamer. Er is een ruime meerderheid om van die gewetensbezwaarde ambtenaar af te komen. En vervolgens moet je even je koers gaan bepalen... doe je dat uh, uh, door het steeds op het kabinet in te praten... of hou je het initiatief in eigen hand. Nou, ik, ik denk dat het laatste beste is, ook het snelste... Um, want er wordt op dit moment een, een initiatiefvoorstel in de Kamer behandeld... Uh, wat toeziet op de rechtspositie van ambtenaren. Nou, dat is nou een perfect initiatiefvoorstel waar we dat uh, uh, zouden kunnen inbrengen. Ook omdat het natuurlijk veel breder getrokken uh, gaat worden. We hebben het nu steeds over de trouwambtenaar, maar het gaat natuurlijk veel breder. Wat we uh, als CVD gewoon niet willen, is een regeling... waarmee ambtenaren in één keer een recht op gewetensbezwaren kunnen verzilveren. Ja. Maar haakt u nou aan bij dat initiatief van Van Gent of niet? Uh, ja, nou ja, ik zal morgen het standpunt van de VVD gewoon verwoorden en ik zal vervolgens kijken wat zij uh, doet. Maar nogmaals, ik zal uh, bij Ineke van Gent er ook op aandringen om goed te kijken naar wat het beste pad is om te bewandelen. En dan uh, zeg ik, laten we vooral aanhaken bij datgene wat er al in de Kamer speelt, in plaats van wachten tot Sint oh. Jutemus op een nieuw kabinet. Nou ja, dat is ook waar Van Gent natuurlijk bang voor is, dat er straks na de verkiezingen dat dit punt toch weer op een of andere manier gaat sneuvelen ja. omdat er iemand, uh, uh, laten we zeggen, tevreden gehouden moet worden. Ja, nou ja, goed, dat is een reëel risico. Dat hebben we gezien afgelopen november. Dus ik denk nu, als Kamer die speelruimte hebben, moet je hem ook pakken. Moet je het bij het eigen initiatiefvoorstel wat toeziet op die rechtspositie van de ambtenaren in den brede, zou je het nu moeten gaan regelen. Ja. En nog even, stel dat het toch over de verkiezingen heen gaat. Is het zo dat u dan op dit punt echt uw poot stijf houdt of is het toch wel onderhandelbaar? Nee, weet u, ja, u gaat nu zeggen, wat is uw breekpunt? Maar vooralsnog is Mark Rutte partijleider. Doet hij de onderhandelingen? Maar het is natuurlijk voor de VVD wel een belangrijk punt. En we hebben daar uh, best een enorme concessie op moeten doen... door hem pas op de plaats te maken. Uh, maar we moeten even zien wat de kiezer gaat uh, zeggen. Ik kan alleen maar zeggen, zorg ervoor dat de VVD de grootste wordt. Dan gaan we dit in één keer regelen. Ja, nou ja, ik zag Rutte van, van het weekend, uh, wat had hij het hier niet over trouwens? Hij had wel andere dingen die voor de VVD belangrijk waren, had ik het idee. Natuurlijk, er zijn een heleboel zaken. Kijk, de toekomst van Nederland eh, wordt niet geregeld. Eh, en de financiële stabiliteit wordt niet geregeld met de weigerambtenaar. Maar je moet ook oppassen om dat permanent eh, in te ruilen. Want dan, eh, dat is ook een beetje appels en peren. Dus eh, ik bedoel, het ene punt verzilveren betekent niet dat je het andere punt dus maar laat eh, liggen. De grootste worden betekent ook dat je zoveel mogelijk van je verkiezingsprogramma er doorheen eh, wil drukken. En dat is dit er één van. Ja, kijk, zo kennen we u weer. Uh, hartelijk dank dat u even de telefoon kwam. VVD-Kamerlid Janine Hennis Plasgaat. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside. I won't be okay and I won't pretend I are So just tell me today and take, my take my heart Please take my heart Please take my heart Just say yes It's all I want, it's all I want, it's all I want De mannen van Snow Patrol, just say yes. De Radio 1 spot De Festivaltent. De, de Festivaltent staat net als gisteren op de 66e editie van het Holland Festival. Dat festival is verspreid over vele locaties in Amsterdam. Van de stad Schouwburg en Carré tot het Oosterpark. Verslaggever Laura Kors, waar sta je nu? Ja, dat mag ik niet zeggen. Oh, nee, dat, uh, dat moet geheim blijven. Dat is namelijk uh, onderdeel van de voorstelling Adio alla fine. Die uh, op deze locatie opgevoerd gaat worden waar ik nu sta. Een onderdeel van die voorstelling is dat de toeschouwers niet weten waar het zich allemaal gaat afspelen. Voordat het zover is, uh, wordt er hier uh, driftig uh, opgebouwd. Het zijn uh, druk bezig hier, uh, allerlei uh, mannen. Ik ga even vragen. Meneer, wat, uh, wat doet u hier precies? Ik ben een vrachtwagenchauffeur die de goederen aanlevert. U heeft dit dansvloertje daarnet ja, aangeleverd? Ja. Nou ja, het dansvloertje. Het is best een vrachtwagen vol. Dus, uh, het is geleend van het Nationaal Ballet, zover ik weet. En, uh... Is dat normaal ook de vracht die u vervoert? Uh, ja, ja, ik uh, ben voornamelijk uh, voor het Nationaal Ballet Nederlandse Opera uh, werkzaam. Dus u vervoert continu dansvloertjes door heel Nederland? Ja, maar ook uh, de kostuums en de decors en dat soort uh... Ja, producten die erbij uh, bij komen, ja. Hier staat ook Paul Beumer. Hij is technisch coördinator van het gezelschap wat de voorstelling Adio à la Fine gaat uh, opvoeren. Wat betekent dat eigenlijk? Uh, tot ziens aan het einde. Gedag uh, aan het einde. Zeg maar dag tegen het, dag het einde. Dag tegen het einde. Het is, is een nieuw begin, zou je het ook kunnen noemen. Dus, uh... Waarom moet deze locatie nu zo angstvallig geheim worden gehouden? Ja, nou, waarom moet alles zo niet geheim zijn? Misschien is dat de andere kant van het verhaal. Uh, maar wat kunt u wel vertellen? Mag ik vertellen op wat voor soort plek we zijn? Ook niet. Nee. Het blijft gewoon geheim. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat we hier bijvoorbeeld niet in de stopera staan. Want er moet nog een uh, dansvloer worden neergelegd. Dat klopt helemaal. Er zijn inderdaad ook geen lampen aanwezig die we nodig hebben voor de voorstelling. En er is ook geen geluid aanwezig. Dus nee, want daarachter een is een halen. jongen bezig op een hoogwerker. Ja. Dat, uh, dat gepiep yes. daar. Ja. Nou, die uh, hangt allemaal lampen op. Verklap je een beetje dat er een hoge ruimte is. Dat is natuurlijk ook weer een minder geheim natuurlijk. Dus, uh... oh, ik, ik, ik hoor het al. Ik moet hier gewoon mijn mond over gaan houden. Ik geef veel te veel weg. Ik neem u snel even mee terug dan naar gisteren, naar de in het muziekgebouw en het ei waar ik toen was. En daar was zoiets bijzonders te horen, dat wil ik u niet uh, onthouden. Er werd namelijk muziek gemaakt met behulp van een cactus. En dat klonk zo. Er gaat nu iemand met een tandenstoker langs uh, ja, de uitsteeksels van uh, de cactus. Hoe langer die stekel is, hoe uh, lager de toon. Dat is een hele hoge. Een hele hoge, die klinkt bijvoorbeeld zo. En nu een hele lage. Een hele lage. En dat is het geluid van een cactus. Kan dit met iedere cactus, ook mijn eigen kleine cactus thuis? Ja. Ja, dat kan dus met, uh, met iedere cactus. Wist u, meneer, dat u uh, met uh, een cactus geluid kunt maken? Nee, nee, nee. Dat is voor het eerst dat ik het hoor. U staat er een beetje uit uh, te puffen hier. Uh, wat uh, is uw taak voor vandaag? Nou, eigenlijk niet zoveel. We hebben de, de, de vloer van het uh, Nationale Ballet, de, de vierende vloer, uitgeleend. En uh, die is net gelegd. Weet u eigenlijk wat dat kost van vloertje huren? Uh, nee, het is geen huur, het is, is niet uh, Daar vragen we geen geld voor. In het culturele circuit helpt iedereen elkaar. Precies, precies. Goed, een van de andere onderdelen van het Holland Festival is een, een kunstwerk op het Centraal Station in Amsterdam. Dat uh, wordt gemaakt met behulp van camera's op een groot beeld. En het is heel grappig, als je, het, als je de stationshal inloopt, dan duurt het even voordat mensen doorhebben wat er nu eigenlijk aan de hand is. Tweede. Tweede. Mevrouw, weet u dat u nu op dit moment onderdeel bent van een kunstwerk? Nee, geen flauw idee. Al kijkt u even achter u. Kijk, daar verschijnt u. U heeft een rode oh, ja. jas. Ja, precies. Als een rimpeling in het water. Kijk, ja, ja, ja, ja, nou zie ik het, ja. Ja, meneer, ziet u uzelf op het scherm? Ja, daar bent u. Met de bewegende benen. Ik zie het nu, ja. Leuk. Alsof we in een lachspiegel kijken. Ja, inderdaad. Het kunstwerk City of Abstract laat zich het beste omschrijven als een soort van grote lachspiegel. Dat is echt cool. Really strange. Via een camera wordt men opgenomen, en enkele seconden later verschijnt je beeld en is op het grote scherm in de stationshal van de Amsterdam Centraal Station. Je komt de meneer op een scootmobiel aangerold. Kijkt u eens achter u. Sta ik daarop? Lijkt wel een kabouter? Ja, ik zie het ja. Grappig. Het is kunst, wat vindt u ervan? Maar wat is uh, kunst bedoelt u? Ja, dit is kunst. Ja, ja, maar wacht even. Ik ben dus ook kunstenaar. Ik ben dus schilder en ik heb 22 jaar ook in de modellen gezeten. Die haalde ik uit de kroeg op de Grote Markt. Kijk, daar zit ik met mijn petje. Het lijkt wel een lachspiegel. Uh, ja, het is, uh, het is een blauw hulpmiddel, hè? techniek. Oh, dat is niet het echte werk? Nee. Nou ja. Jullie horen het, volgens deze meneer kan uh, kunst dat gebruik maakt van elektronica toch echt geen echte kunst zijn. Daarvoor heb je kwasten en verf nodig. Tot zover het 100 Festival in Amsterdam. Morgen staat de festival op het Festival Klassiek in Den Haag. Dan gaan we nog even wielrennen. De Ronde van Zwitserland, Gio Lippens. Een nee. We weer een tijdje bezig met een etappe een etappe vanuit het hooggebergte waar ze gisteren in Verbier aankwamen dat ligt vlakbij een hele mooie stad waar ze vanochtend zijn gestart Martigny en daar zijn de renners gestart voor een etappe van 194,7 kilometer naar Aarberg een etappe waar de klimmers in elk geval zich relatief rustig kunnen gaan houden we hebben weliswaar twee klimmetjes in het parcours van vandaag een koetje van de derde categorie en een koetje van de vierde categorie wel in volle finale maar verwachting is dat dat de sprinters in ieder geval niet al te veel problemen zal gaan bezorgen. Op dit moment zie ik trouwens dat het peloton, een deel van het peloton, voor een gesloten spoorwegovergang staat. En dat zou wel eens even wat problemen kunnen gaan bezorgen. Want we hebben drie koplopers. Een Fransman, Bonafant, Michael Morkov, een Deen en dan Jonas van der Genechten, een Belg. En die hebben toch een hele aardige voorsprong opgebouwd van zo rond de zeven minuten. En als dat gedeelte van het peloton daar keurig achter die spoorbomen blijft staan en dat doen ze, ja dan zal die voorsprong snel oplopen. Wat doet de gele truitdrager? Dat is natuurlijk de grote vraag. Wat doet uh, Fari Rui Costa, de man van Movistar, die gisteren zo geweldig uithaalde in die etappe na Verbier, die nu ook in de gele trui rijdt? Hij is met zijn hele ploeg door die spoorwegovergang heen gereden. Zij kwamen er wel doorheen. De rest moest allemaal wachten. Ja, en dan is de grote vraag: wat doen die mannen met nog 54 kilometer te rijden? Rijden ze vol door en laten ze het peloton staan en gaan ze in achtervolging op de koplopers? Of wachten ze zometeen op de rest van het peloton? Nog heel kort even. Moeten we ons zorgen maken over de Nederlanders zo vlak voor de Tour? Uh, nee, ik denk het niet hoor. Gisteren geen geweldige dag voor ze. Alle Nederlandse klimmers uh, toch in de problemen daar op die klim naar Verbier. Kruiswijk, Steven Kruiswijk was nog de beste Nederlander daar. Maar ik denk niet dat ze zich echt grote zorgen hoeven te maken. Want uh, de Tour, daar draait het allemaal natuurlijk om. Ja, loop van deze etappe van de Ronde van Zwitserland natuurlijk in de volgende uren van de Radio 1 Sportzomer, Gepresenteerd door Lucella Carasso en Tom van der Hek. Tot morgen. Herinnert u zich dit nog? Maarten van de Weijden wordt olympisch kampioen op de 10 kilometer. De Radio 1 Sportzomer Jukebox zit woordenvol historische sportmomenten. Oh!